Goedenavond. Ik ben Ruud en ik zal proberen u op uh, elegante en zachtaardige wijze door de avond te begeleiden. Welkom op de opening van de tentoonstelling Stad Buitenstad. We gaan nadenken over de 20e eeuwse gordel van Antwerpen en ook een glas drinken bij de tentoonstelling. Dat is wat we doen vanavond. U kan niet wachten om alles te gaan bekijken of u hebt stiekem al even, uh, even een oogje geworpen en binnen geweest. Dat mag natuurlijk. Ik snap het wel, want uh, wat we daar zien is de verbeelding van de ideeën... ...die in het project Labo 20 zijn aangereikt en aangeraakt. En terecht dat u ongeduldig bent. Het is een heel prikkelende en inspirerende tentoonstelling geworden. Maar eerst krijgt u hier vanavond in niet veel meer dan een uurtje... ...een hopelijk even prikkelende en inspirerende inleiding. Straks ga ik in gesprek met uh, twee van de drie curatoren van de tentoonstelling... ...en de Scenograaf en de Schepen voor Ruimtelijke Ordening en Stadsontwikkeling van deze stad... Wij zullen daar plaatsnemen. De stoelen zijn verlengde van de persoonlijkheden. Daar is over nagedacht. Um, we hebben Christophe Graf, Michiel de Hane, Jean-Bernard Koeman en Rob van de Velde. Wie zal waar plaatsnemen? U mag daar al even over nadenken, zolang u weet dat die troon in het midden van Game of Thrones voor mij is. Uh, we zijn blij dat iedereen hier vanavond aanwezig is uiteraard en dat ze met elkaar van gedachten willen wisselen en misschien ook wel verschillen. Ook dat mag. Ze hebben mij wel gevraagd om streng, doch rechtvaardig op te treden. Mochten ze te lang praten, dus u weet wat u te wachten staat en zij ook. Eerst graag uiteraard een inleidend woord door voorzitter van het Vlaamse architectuurinstituut en de Singel. We zouden ons ontheemd voelen op een avond als deze zonder haar. Dames en heren, de Meester. Goedenavond, dames en heren. Ik mag u als voorzitter van de Singel en van het Vlaams Architectuurinstituut van harte welkom heten op de opening van de tentoonstelling Stad Buitenstad. En ik koppel deze tentoonstelling graag aan het boek van Labo 20, Kiezen voor de 20ste Eeuwse Gordel, het boek dat onder meer als uitgangspunt is genomen voor deze tentoonstelling, maar ook aan het boek dat bij het begin van deze week werd voorgesteld met name Antwerpen-herwonnen stad. Beide boeken en de daaraan verbonden studies zijn door de stad mede gefinancierd, waarvoor dank meneer De Schepen. Zowel het boek Labo 20 en de tentoonstelling Enerzijds, als wat ik dan noem het andere boek, en als u de beide zult lezen zult u begrijpen waarom ik spreek over het andere boek, Anderzijds zijn volledig verschillend qua insteek. Maar wellicht kan deze tentoonstelling en de daaraan gekoppelde dialogen en gesprekken ook de basis vormen voor de antwoorden op een aantal vragen die geformuleerd zijn op het einde van het boek Antwerpen: herwonnen stad. Aan deze tentoonstelling koppel ik drie belangrijke aspecten en uitdagingen. Een eerste. De Singel en het VAI spelen echt thuis. Spelen voor Antwerpen. En daarboven ook internationaal, want dat is de Singel. De tentoonstelling werkt als een labo, is creatief en is ook internationaal. Het is een tentoonstelling, maar het is ook een verhaal met statements... En hier en daar ook een knipoog. U zoekt er maar naar. Het aspect architectuur wordt er, wat ik vandaag zou noemen, gewoon en vooral maatschappelijk behandeld. Meestal beleefd door mensen en als er al eens een keertje een klein spektakelaspectje te zien is, dan is het zeker geen spektakelarchitectuur. Een tweede punt. Deze tentoonstelling komt op een kantelmoment in het denken over ruimtelijke ordening en stedenbouw. Want het gaat om denken over herinvulling. Herinvulling met verdichting, vertuining, verparking, vergroening en vermaatschappelijking werkplekken en creatieve, zelfs lichte industrie inbegrepen in de stad. En een derde punt. Deze tentoonstelling is een aanzet tot meerdere fundamentele debatten over de toekomst van de invulling van een nieuw stedenbeleid. Of, zoals iemand gisteren het zei bij de preview... Ik kan u verzekeren, gisteren bij de preview was er nog bijzonder veel werk te doen. Maar we hebben het gezien. Maar zoals iemand het gisteren zei, deze tentoonstelling gaat over het leven, het wonen en het werken van onze kinderen en kleinkinderen. Er is dus, dames en heren, zeer veel werk aan de winkel. En daarom hoop ik dat deze tentoonstelling de aanzet mag zijn tot zeer verscheiden en diepgaande debatten. Dat alle architectuurstudenten in, uh, in Vlaanderen en tevens die van daarbuiten, want voor het grootste deel van de teksten zijn die ook vertaald in het Engels, wat niet altijd gebeurt bij onze tentoonstellingen. Maar deze tentoonstelling zou moeten kunnen bezocht worden door alle architectuurstudenten, uh, omdat ze op die manier het debat en de verdieping in hun studie daarmee kunnen verrijken. En ik hoop ook dat vele studenten uit secundaire scholen deze tentoonstelling mogen bezoeken, omdat ze op die manier kunnen nadenken over wat ze van hun stad kunnen verwachten. Hun stad binnen de ring, hun stad buiten de ring en misschien ook nog de voorsteden. En hoe ze er in de toekomst willen leven, wonen, werken en zich ontspannen. Ik wou vooraleer dat u het echte debat krijgt, allen danken die tot op het allerlaatste moment hard gewerkt hebben om deze tentoonstelling rond te krijgen. Christophe, Michiel, Jean Bernard, Christian, Sam en zijn hele ploeg en de hele ploeg van de Singel... Eh, ze zullen vanavond nog allemaal wel eens een keertje op een of andere manier in de bloemetjes gezet worden. Maar ik moet zeggen, ik heb ze de laatste dagen en uren hard zien werken, hard zien nadenken, hard zien zoeken. En ik moet zeggen, met veel plezier, oprechte dank voor al wat je gepresteerd hebt. Theatermaker, columnist, zegt als ik iets vergeet, ombudsman, stadsman, observator. Tom Nagels zal ons eerst gewapend op pad sturen om later het gesprek te kunnen aangaan. Zijn bijdrage voor het boek Labo 20, kiezen voor de 20ste eeuwse gordel, is een 21ste eeuwse Antwerpse versie van de voorstad Groeit van Louis Pelboom. Zo krijgen de bewoners hier vanavond ook een stem, zoals gewoonlijk en zoals hem siert schrijft hij niet alleen over, maar ook door hen en met hen en in hem. Tom Nagels. Hallo. Goedenavond. We zijn hier met ik weet niet hoeveel samen. Hoeveel van jullie, hoeveel van jullie uh, zouden jullie zelf echte Antwerpenaars noemen? Maar echt, hè? Stik je handjes op. Echte Antwerpenaars. Mee. En betekent dat dat jullie, dat jullie niet alleen zelf, maar ook jullie ouders en jullie grootouders geboren zijn binnen de oude Spaanse stadswallen? Ah, Dan nog twee. Nog drie? Alright. Ik weet niet hoeveel. Ik had een hekel aan gehad aan die definitie dat is echt een hekel aan gehad, van die echte Antwerpenaar, die zo met een knipoog, een klap op de schouder, een vette lach, ah, we mogen toch die zwaan hè. Eh? De oude verhaal van Stalhalen, dat je pas een echte Antwerpenaar bent, als je niet alleen zelf, maar ook je oud en je groothouds binnen de oude Spaanse stadswal geboren bent, binnen de leien. En als je er buiten geboren bent, dan zijn er een pagader, hè, huh? een pagader, weet je wat dat is, een pagader, hè. Eh? Als je al niet zomaar een boer van de buiten bent. Ik weet wel, dat is lollig bedoeld. Hè? Antwerpenaars koketteren graag met hun arrogante imago. Het is om te lachen, het is een goedmoedige provocatie, maar het werkt mij zo op de zenuwen. Wat nou, denk ik dan, wat nou geboren binnen de oude Spaanse stadswallen? Er is geen enkele kraamkliniek nog binnen de oude Spaanse stadswallen. Je moet al thuisgeboren zijn om daarbij te horen. En niemand wordt nog thuisgeboren. Nog even wachten en de echte Antwerpenaar is definitief uitgestorven. Dan zijn we allemaal pagaders. Het zijn momenten als ik me daarover opwind, he, dat ik het, het concept van wat een Antwerpenaar is, de definitie van wat een Antwerpenaar is, uitbreid tot oneindig breed. Dat ik zelfs mensen van Edegem erbij zou willen halen. Dat ik mensen van de provincie Antwerpen erbij zou halen. Kom erbij! Die momenten duren meestal niet zo lang. Want als ik eerlijk ben met mezelf, dan lijk ik meer op die echte Antwerpenaar. <lacht> die echte Antwerpenaar. Dan ik toegeven wil. Ook ik ben trots op mijn stad, ook ik ben mij bewust van haar geschiedenis, van haar belang. Het hele idee van Antwerpen, dat hele concept Antwerpen, roept een geheel aan emoties en betekenis in mij op. En heel dat concept is ook in mijn beleving ervan begrensd. Het enige verschil is dat mijn mentale stadsgrens niet over de leien loopt, maar samenvalt met de op dit moment meest zichtbare Afpakeningen ervan, die dubbele halve cirkel van Singel en van Ring. Het drukste verkeersknooppunt van Europa, dat nu blijkbaar zonder enige ironie de groene Singel wordt genoemd. Het is die betonnen slotgracht die de stad scheidt van de rand. Dat is de grens die voor mij Antwerpen bepaalt. Niet bestuurlijk natuurlijk, maar hoe zal ik het zeggen, conceptueel, emotioneel. Binnen de singel ligt een stad met een verhaal, een stad met een geschiedenis. Een stad die doet denken aan muziek, aan films, aan boeken, aan schilderijen. Een stad die doet wenen en doet lachen, die, die, die, die, die, die boede oproept, die vertedering oproept. Een stad waarover dat je wilt vertellen aan iedereen die haar niet kent. En buiten de singel is er bebouwde koffers. lang verhaal te vertellen voor het boek dat bij deze tentoonstelling hoort. Een boek over wat dan chic de 20e eeuwse gordel heet. Die enorme band die van Merksem in het noorden tot hoog ook en in het zuiden loopt. En waarvan de stad Antwerpen verwacht dat er binnen 15 jaar 100.000 nieuwe mensen gaan wonen. Heb ik even de wenkbrauwen gefronst. Wat valt daar nu over te vertellen? die wijken niet ken. Al het voorgaande, heel die uitleg waar ik mee begonnen ben, ik heb er gedaan in het volle besef dat ik mezelf nog altijd veroordeel door het pagaderdom. Ik ben zelf opgegroeid in Borgerhout, extra moeros, de naam zegt het al, extra moeros, boven de ene, buiten de enorme stadswallen, net aan de andere kant van Burgemstation, in het soort nieuwbouwwijk dat de, haast de hele voorstad buiten de singel kenmerkt. Vlatgebouwen, twee wonsten met garages, parkeerplaatsen, brede straten, nauwelijks voetgangers, veel mensen in auto's. Een praktisch deel van de stad, bewoond door praktische mensen, mensen van de generatie van mijn ouders. Groot geworden in de jaren 50 en 60, een tijd waarin jonge gezinnen blij waren dat ze een flatje konden kopen, sleutel op de deur, geen zotte kosten met het verbouwen van oude huizen, dat brengt alleen maar miserie met zich mee. Dicht bij de stad, maar nu ook weer niet terecht. Voor hen was het hun versie van de sociale ladder. Mijn grootouders, mijn grootouders zijn geboren in Borgerout, in intramuros, binnen de Singel, maar zij zijn overgestoken zodra ze zelf een gezin hadden. Onze ouders, mijn ouders, zijn buiten gebleven. En ik, samen met heel veel van mijn vrienden, ben teruggekeerd. We hebben allemaal een huis gekocht binnen de Singel. Een oud huis, waar kosten aan zijn. Charmant huis, met een tuintje. Een huis in een wijk die stedelijkheid uitstraalt. Geen degelijkheid. Volk op de baan, volk dat te voet is of met de fiets gaat. Wijken waar dat je uren moet zoeken naar een parkeerplaats, waardoor dat je alles automatisch met de fiets gaat doen. Wijken waar dat je, zodra dat je de, stad, de deur uitstapt, het gevoel krijgt dat je opgenomen wordt in het verhaal van de stad. Toen ik vroeger bij mijn moeder de deur uitstapte, door die met de pomp bediende voordeur van het flatgebouw, die je dus nooit razend kon dichtsmijten, want dat doen wij nu allemaal geweldig graag, onze deuren razend dichtsmijten. In ieder geval... Uh, toen ik bij mijn moeder de deur uitging, had ik net zo goed in de inkomhal kunnen blijven staan. Dat is een gevoel dat ik heel mijn jeugd gehad had. Dat Borgerout Extra Moeros een enorme inkomhal was. Ik weet dat dat aan het veranderen is. Ook voordat ik dit verhaal schreef, heb ik die wijk waarin ik zelf ben opgegroeid zien veranderen. Het hele strakke onderscheid tussen binnenstad en buitenstad dat is al lang aan het wankelen. Toen ik het opgroeide, toen had ik het gevoel dat er niet alleen in urbanistisch onderscheid, eh, on, eh, on, oh, fout geschreven, hier. Toen ik, dat er niet alleen in urbanistisch opzicht een onderscheid was, of een kloof of een muur tussen die twee Antwerpen, maar ook in demografisch opzicht en in cultureel opzicht. In de binnenstad daar woonde a. Ah, Oude Antwerpse, oude arme volkse autochtonen. Er woonden alchtonen en er woonden jonge, hippe, artistieke tweeverdieners. En de buitenstad, dat was het territorium van de traditionele, blanke, Vlaams-Vlaamse gezette middenklasse. De binnenstad was spannend, de buitenstad was saai. De binnenstad was jong, de buitenstad was oud. De binnenstad was links, de buitenstad was rechts. Dat, zie je, is nu aan het veranderen. De wijk waarin ik ben opgegroeid, dan in het bijzonder die lokale centrale as, de gitschotelij. Jullie zijn allemaal echte Antwerpenaars, jullie weten waar we over heb. De gitschotelij, die vertoont duidelijk die dubbele beweging die binnen de ring al langer aan de gang is. Hè. Eerst en vooral opruggende migratie van nieuwe migranten, zichtbaar in pakweg de komst van allerlei evangelische winkelkerkjes. Nou, waar ik woon zijn er nu vijf, daar is er één. En anderzijds oprukkende gentrificatie. Zichtbaar in de komst van allerlei hippe restaurants aan de hoek van het Boulardpark, waar in mijn jeugd alleen maar traditioneel Vlaamse volkse brasserieën bestonden. Het ziet er gemixter uit, het ziet er spannender uit, diverser, interessanter dan in mijn jeugd. En nogal wat kennissen van mij, van dezelfde leeftijd, van dezelfde klasse, zijn ondertussen recent verhuisd naar die voorstad omdat wat hen als twintiger beklemde, die rust en die leegte, vandaag aantrekkelijker is. Nu ze kinderen gekregen hebben. Voor mij nog altijd not so much. Ik zou er zelf nog altijd niet gaan wonen in die twintigste stakes Dat weet ik zeker, want ik heb er namelijk gewoond. een paar jaar geleden, een half jaar. Mijn huis in Uitberchem werd verbouwd. Kon er niet blijven wonen, we moesten verhuizen. En we hadden de kans om in een appartement te gaan wonen in Deurne. Helemaal aan de rand van het district was dat. Nou, jullie zijn opnieuw jullie zijn, uh, Antwerpenaars, dus jullie kunnen het compleet, compleet voorstellen. Dus de plek waar dat de Herentalsbaan, de baan al lang niet meer die enorme viervakker is, met die dubbele trambaan binnenin, die ze dichter bij de ring is, maar een kasseiweg wordt waar trams en wagens om voorrang vechten en fietsen zich ten nauw en nood terecht op kunnen houden op de zwerfkeien. En zelfs dan woonden wij niet in dat eerste gedeelte van de aftakking, met mestputteken, die volkse winkelstraat, die echte deurnaars bedoelen als ze de erentalse baan zeggen. Nee, wij waren nog verder. Waar ze bijna stuk loopt op de toepasselijk genaamde autolei, In die delta van in- en uitvalsroutes aan de uiterste grenzen van de stad. negatief over doen? Nee. Voor een jong gezin, werkelijk, voor een jong gezin, had die wijk ontzettend veel troeven. Er waren wel drie parken op fietsafstand, Op loopafstand zelfs. Het Rivierenhof. Sorry, ik heb er vanaf waar je staat natuurlijk, maar het Rivierenhof, het Boekenbergpark en het Boulard. In dat eerste, het Rivierenhof, was het Openluchttheater. Tijdens mijn jeugd was het Openluchttheater het dufste theater van de stad. Hij was vooral bekend om haar dansende fonteinen. Maar de afgelopen jaren was dat uitgegroeid tot de charmantste concerttempel van de stad. In het Boekenwergpark was er het Openluchtzwembad. Waar dat je ook in de, jaren 90, in de jaren 1980 en 1990, toen ik jong was, op de koppen kon lopen op hete dagen. En waar dat de jongeren met wie ik opgroeide, maar niet ik vrees ik, S'nachts over de omheining kropen om naak te zwemmen en meer. En dat openluchtswembad had zich recent verhipt tot een openluchtswembad 2.0. Een zwemvijver met planten erin. ijskoud koud. Fantastisch. En naar het Boelhardpark. het Park gingen wij dan weer met de kinderen. Voor de poor man's version van die zwemvijver. Ik weet niet waar jullie ooit in het Boulard Park komen. Is er hier iemand die in het Boulard Park komt soms? Meer dan dat er echte Antwerpenaars zijn, fantastisch. In het Bollardpark heb je, je wilt dat weten, zo'n klein, zo klein fonteintje eigenlijk, met, met, met een, een, een dingetje rond, en dat mag eigenlijk niet, maar mensen gebruiken dat toch als zwembad. Je kunt er ochtends, In de zomer kunnen kleine kinderen in plan zijn en hun ouders kunnen in het plekje er rond zonnen. Het zalige nieuws: niemand weet dat nu wel natuurlijk, het is allemaal naar de boom. Maar, um, uh, wij gingen er altijd liggen met onze kinderen totdat de politie dan komt om ons weg te jagen. Want dat mag dan niet van de hygiëne en zo. je hebt daar taverne externe, de, de, de huisjes van de Unitaswijk. Leuk, echt leuk. Maar al die plekken lijken toevallig rondgestrooid. Er zit geen logica in. Als ik van onze flat naar het park fitste... Anderhalf kilometer ver moest ik om wel ofwel door een uitgestrekte woonwijk met honderden net eendere huizen en geen winkel te bekennen, of anders door de canyon van de Daskotalei. Hebben Je de Daskotalei? Flat enorm, uitgesleten door de natuur, eeuwen overgedaan, imposant, niemand op straat. Voor het Rivierenhof, 2,5 kilometer, ook niet zo ver. Daarvan werden wij gescheiden door eerst de Boterlaarbaan, dan de Ruggenveldlaan en dan de autosnelweg. Vanwaar dat ik, in het appartement waar ik zat, kon ik een boerderij zien. Een overblijfsel van een uh, agrarische deurne, een boerderij. En als ik een beetje naar rechts keek, zag ik het knooppunt van de autolij, de Boterlarbaan en de Hoog het enkele honderd meters van elkaar, twee gescheiden universa. Als wij boodschappen wilden doen, dan moesten wij ofwel met de fiets een eindloos eind over ellendige kasseien dokkeren, of anders met de auto naar de koorheid. Wie doet er nu commisjes met een auto? Als we aan een van die parken woonden, ja, dan voelde het pas anders. Ik heb vrienden die daar wonen. Zij vinden de deuren echt heel leuk. Maar voor ons lagen die parken mentaal gigantisch ver. En er was nergens een centrum. Het grootste district van de stad, 80.000 inwoners. Maar als een mens op café wil gaan, een ander café dan café, welkom. Dan moet hij nog altijd naar de Dageraad plaats. Het is een probleem waarin heel die. 20ste eeuwse gordel opduikt, heb ik gemerkt. Er zit weinig structuur in, weinig logica. Vele drukke verkeersassen en knooppunten, de abrupte afwisseling van residentiële woningen rond parken, dorpse kernen, gezellig, industriezones, niet zo gezellig, rauwe armoede, zieloze nieuwbouwwijken, maken het moeilijk om voor iedere plek in die enorme stad een sense of belonging te creëren. Als inwoner moet je eigenlijk geluk hebben waar dat je huis staat. Sommige plekken bezitten een wonderbaarlijke eenheid, maar sla een hoek om en die kan volledig verdwenen zijn. Alsof je in een andere stad terechtgekomen bent. Toen ik deze reportage aan het maken was, heb ik vaak genoeg in mijn haar gekrapt. Het lijkt al waanzinnig ambitieus om op 15 jaar tijd 45.000 wooneenheden bij te creëren maar dat ook nog op zo'n manier te doen dat die enorme ruimte enige samengang gaat vertonen. Zodat de mensen die er wonen het gevoel krijgen dat ze niet gewoon ergens geparkeerd staan, even praktisch als hun auto, dat wordt een enorme uitdaging. Vooral omdat je rekening zal moeten houden met de sterk verschillende verwachtingen van de bewoners. Een vrij groot deel de Deurnenaars, de Merksenaars, de Wilrijkenaars, de Hoopbokenaars, de Hoopbokenaars. Ja, Voel zich nog altijd niet echt heel verwant met Antwerpen. Ik merk dat aan mijn eigen moeder. Ik heb haar voor deze reportage geïnterviewd. en Ze vertelde mij dat de eerste twintig jaar dat zij in Borgerhout woonde, de eerste twintig jaar, geen enkele keer in Antwerpenstad geweest was. Hij kwam van deurne. Zij voelden zich deurnessen. Wat Parkspoor Noord is voor mij, was de brem voor haar. En Borgerhout was al een echte aanpassing voor haar. En de stad, dat was een stap te ver. En ik merk dat ook aan de rest van mijn familie. Allemaal kinderen van de voorstad. Als die op restaurant gaan, voor een familiefeest of zo, dat is nog altijd zo, dan rijden die weg van de stad. Antwerpen kriwoelt van de restaurants meestal beter en goedkoper dan die enorme tenten langs de steenwegen die zich hofter, weet ik veel, noemen. En toch, hofter, weet ik veel. Dat gaat het zijn. Ze leven met hun rug naar de stad. Een significant deel van de inwoners van de voorstad leeft met de rug naar de stad. Terwijl het de bedoeling is, Ruimte die Antwerpen is te vergroten. En dat is toch de inzet van deze oefening, deze avond een bescheiden eerste aanzet vervormt. De grens van het concept Antwerpen, die ooit op de leien lag, die 100 jaar later opgeschoven is naar de ring, nog verder opschuiven, zodat de helft van de Antwerpenaars die nu niet hun hand zouden opsteken als ik hen de vraag had gesteld, voor jullie echte Antwerpenaars? Zich eindelijk, dertig jaar na de fusie, opgenomen zouden weten in de gemeenschap van de Antwerpenaars. Maar wel op hun manier. Met meer groen, bredere straten, een beetje rustiger, meer parkeerplaats waarschijnlijk, blijft de voorstad. Mensen, een, een stad is een optelsom van ervaringen. Dat je je goed voelt in de wijk waar je woont, dat hangt af van 101 factoren. Je algemene persoonlijke geluk. De levensfase waarin je zit. De relatie met je buren. Voldoende kennis in je buurt wonen. Of je het erg vindt om met de auto naar de winkel te gaan of niet. Tot een abijt van groen, van scholen, een uitgaanscentrum, een busverbinding... En verbinding. Afhankelijk van waar je persoonlijk op focust, heeft een wijk net veel of weet weinig te bieden en heeft ook de gordel nu al heel veel te bieden of heel weinig. We gaan wonen, zie ik mezelf nog niet doen, maar u weet, de dag dat de kernstad hopeloos, gegentrificeerd is, onbetaalbaar. Een bastion van onuitstaanbare rijke lui die ermee pronken hoe zij ooit lang geleden een volkswijk van de sociale verloedingen hebben gered. Wie weet dat mijn kinderen dan weer haasje overspelen met de ring. Tegen dan is het twijf. Okay. Wel een moet ik zeggen voelt iedereen zich comfortabel op zijn stoel? misschien moet u meneer Graf toch eerst zal ik jullie eerst even voorstellen en dan kunnen we over de stoelen praten um, zeer mannelijk gezelschap hier vanavond daar moeten we het ook nog eens over hebben um, het gesprek heeft de bedoeling net zoals de tentoonstelling denk ik uh, dat het ons op ideeën zou kunnen brengen jullie ook en daarom zitten hier mensen vanuit de verschillende Invalshoek. Bent u zeker dat dat de stoel is die bij u ja, past? Nee, dus ja, werd natuurlijk gezegd van, jij gaat er van afdonderen. <laughs> dat, is de... dat is Christophe Graaf, directeur Vlaams Architectuur architectuurinstituut en curator hier van uh, Stad Stad. Jean-Bernard Koeman zit naast hem op een stevige stoel. Uh, beeldend kunstenaar, tentoonstellingsmaker en scenograaf van Stad Buitenstad. Michiel de Hane is hoofddocent uh, stedenbouw aan de vakgroep architectuur en stedenbouw Universiteit Gent. ...en curator van Stad Buitenstad en uh, dan hebben we ook nog Rob van de Velde. Schepen voor ruimtelijke ordening en stadsontwikkeling van Stad Antwerpen... ...en ik hecht er toch ook nog aan om Christian Boret toch even te vernoemen... ...ook curator van deze tentoonstelling en momenteel stadsbouwmeester in Brussel... ...en ook in de zaal, zag ik. Um, meneer Graaf, eerst even, waarom zit meneer Van de Velde op deze stoel? Ja, dat is, uh, het is een Van de Velde. Het is een Van de Velde. Het is een Van de Velde. Dus wij hebben uh, eerst uh, eigenlijk de scenografie voor deze avond bepaald was het idee om uh, vijf stoelen te hebben met een persoonlijkheid. En we hebben dus de, uh, onze connecties met de Antwerpse middenstand uh, <laughs> uh, echt uh, uitgebuit. En hebben we deze kunnen lenen. En ja, uh, als we de, uh, de naamsgelijkheid kunnen gebruiken en een echte Van de Vel hier in de zaal hebben. Um, ja, ik, vond, uh, ik vond de idee waanzinnig aantrekkelijk. ...tot ik hoorde dat het een heel duur exemplaar is. Ja, het is inderdaad het is een heel duur exemplaar. U voelt zich niet zo comfortabel. Uit. Het maakt het, het iets ongemakkelijker. Ja. We zullen zien. Um, Michiel, ik wil bij jou beginnen. Mogen we tutoyeren vanavond? Ja? Doen even alsof we elkaar kennen. Um, ik denk dat, dat jij deze tentoonstelling vooral ziet als, een, als, een, als iets positiefs. Als een mogelijkheid, een mogelijkheid. Van wat er allemaal zou kunnen. Heb ik dat goed gezien of begrepen in jouw blik... Een nadruk op mogelijkheid is, is een mooie denk ik, het is een, een term die we ook uh, in de context van het onderzoek Labo 20 een aantal keer uh, gebruikt hebben. Potentieel staat daar meestal, ja. Ja. het potentieel. Uh, ja, een, een potentieel, een soort mogelijkheidsonderzoek, want er is eigenlijk echt verkend van uh, die vraag van uh, extra 100.000 uh, inwoners, uh, kan dat? En dan de vraag die daar onmiddellijk bij hoort, moeten we dat willen? Ja? En wat kunnen we daar dan mee? Dan, uh, wa, wa, wat, wat soort perspectieven? Um, opent dat. En de tentoonstelling is een soort uh, labo 20 en, het, en de vraagstelling die daarmee mee is aangezet die uh, ook in, in de inleiding al een stuk aan, aan bod gekomen is, de, de uitdagingen die daarop op vastzitten, is um, de onmiddellijke aanleiding maar we hebben daar eigenlijk proberen te verbreden in, in, de, in, in de tentoonstelling en daar eigenlijk meer, meer context voor te creëren. We hebben eigenlijk drie dingen proberen, proberen samen te brengen. Um, er is een oefening en kijken naar de 20-steefse gordel zelf, zoals die ze hier eigenlijk in, in Antwerpen ligt. Ik krijg een soort preview van uh, achter jullie. daar uh, is, een, is een fotografische oefening gemaakt op die uh, 20-steefse gordel. En ook een soort gezocht op naar, naar plekken die iets zeggen misschien over van hoe ze veranderen. Ja, mevrouw? Ah, is het niet, niet te verstaan? Oké, okay. dus dichterbij. Het werkt wel. Nee, nee dank u. De, de bedoeling is dat het Goh, wel verstaanbaar dichter, is. Dichter bij je mond houden. Oké. Okay. Um, <lacht> dus er is een, er is een soort uh, kijken naar de 20-stevenste gordel zelf en, en hoe die verandert, de, de, de conditie. Um, er is het mogelijkheidsonderzoek, ja? uh, het ontwerpend onderzoek van, van vier teams, uh, wat we voor de gelegenheid echt uh, hebben te distilleert tot uh, de absolute essentie die, die verteerbaar is in een uh, tentoonstelling. En een soort constructie die daar de brug tussen wil slaan. En die ja. heel erg gaat over um, welke verbeelding heeft die um, ruimte nodig. En, uh -huh. en als ze dan aan het veranderen is, en als we daar ook uh, iets mee moeten willen, waar, waar naartoe zijn we dan onderweg? En, ja. en, en daar is er eigenlijk een oefening gemaakt om daar een veelheid aan referenties uh, bij te halen uit de, de cataloog van, van de Europese voorstad, als je wil, zowel historisch als uh, experimenten die ook eigenlijk elders aan, uh, aan de gang zijn. Daar zullen we straks uitgebreid op ingaan, maar die drie dingen die neerkomen op verbeelden wat dat onderzoek was, met schat aan referenties, daarmee komen ze dan bij jou terecht, denk ik. En wat denk jij dan? Oh, oké, okay. krijg ik wel voor elkaar? Ja, zo overmoedig was ik in het begin wel. Maar, ja. uh, dat... Uh, ging al snel uh, mij lichtjes duizelen. Dus uh, er was inderdaad een, een, een veelheid aan referenties, associaties, gedachten, plannen, vraagstellingen, et cetera. Uh, Terwijl de bedoeling net moet zijn om het concreet te maken, ja, denk ik. En ja, en uh, uh, daar heb ik uh, enige maanden uh, mee geworsteld. En uh, ik heb toch al snel besloten dat ik eerder terug moest gaan naar een soort eenvoud of een zuiverheid. Om te proberen dat alles samen te bundelen in één Zuivere vorm die een soort wandeling kan opbrengen op, uh, voor de toeschouwer. En dat mm -hmm. de toeschouwer zich toch uh, op een fysieke manier kan verhouden tot zowel hè, de, de, de, het onderzoek van Labo 20, wat, wat inzichtelijk gemaakt wordt. En dan de veelheid van associaties en referenties. En het idee van wat die gordel eigenlijk is ja. met al zijn schoonheid en rafelranden en dergelijke. Want dan maken we het nu ook even concreter in dit gesprek. Wat staat er? Wat zien we? Wat zien we? We zien eigenlijk een aantal lagen. We zien een, ja, wat, hoe zullen we het noemen? Een soort, uh, een, een, een, een Moby Dick of een tabernakel of de klassieke uh, Griekse uh, stadionvorm van olympische renners. Um, en daarbuiten zien we als... Dus echt, wacht hoor, ik een, een houten bouwwerk, hè? We zien een, een houten bouwwerk, ja, ook puur zuiver materiaal zonder pretentie. Ja, waar we niet uh, binnen kunnen. We kunnen daar niet binnen. Uh, we kunnen denken dat in feite de oude binnenstad of de middeleeuwse stad uh, omsloten is. En dat we alleen maar ons verhouden met de ring. En we verhouden ons eigenlijk met heel specifieke plekken in Antwerpen. Op die ring, die we zijn fotograferen met uh, Fabian Schreuder. Ja. Uh, dat dat zijn de grote zien. beelden die we hier inderdaad in elkaar zien overvloeien. Um, het en daar rond... Zelfs een soort staties in het passieverhaal zou je kunnen zeggen. Hè? Ja, dat is misschien wel een iets te religieuze connotatie. Ja, maar, ja, uh... maar goed, het zijn wel heel stille en verstilde beelden. Zeker, zeker. Ja. Ja. Oh, hoe een... hebben jullie die gemaakt en waarom zo? Uh, ja, uh, een paar nachten lang met een hoogwerker van 20 uh, meter hoog om te... Ja, om erachter te komen wat de, eigenlijk de modules en hoe het allemaal gaat van deze plekken, namelijk een combinatie dikwijls, van hoogbouw, laagbouw, belletage, eh, sport, volkstuintjes, etc. Eigenlijk hm. komen op al die plekken wel twee of drie van dit soort, misschien soms tegengestelde bewegingen ja. samen. Waarom zijn er geen mensen te zien? Um, ja, omdat we toch ja, omdat slapen hebben? Omdat slapen. die slapen uiteraard. Ja, goed. Ja. Um, um, speelde dat mee in de keuze dat je het zonder, zonder mensen wou? Hè? Want daarnet hadden we net, uh, net een, een beeld van binnenuit van, van mensen die hier woonden, wat ja, het Ik denk ook wel een beetje dat we blijkbaar toch uh, uh, kruispunten of straten hebben geselecteerd, waar overdag eigenlijk niet, ook niet zo heel veel mensen hmm. rondwandelen. Dus ging het meer over of de, de zoektocht naar de vormen, de modules die we daar uh, aantreffen. Ja, 15 momenten. Dit zijn 11 momenten uh -huh. en die, die we eigenlijk kunnen beleven zoals we de, de Gordel of de, de Antwerpse Ring kunnen volgen. Dus Het is ook een geografische uh, wandeling met een, uh, een, een, een, een zicht op de middeleeuwse stad die uh, ergens tussenin zit van Wilrijk en van de Linkeroever ja. en zo wandelen we eigenlijk daar rond. En de thematiek, waar Christophe en Michiel zo meteen zeker iets over zullen vertellen, van de referenties, die slingeren daar eigenlijk als een web van associaties omheen, onderdoor. Nou ja. Dat is wat we zien. Dat is wat we zien en wat jij hebt gedaan. Hè? En wat is dan. Het uiteindelijke, als je, als je nu vandaag, want ik heb ook gehoord daarnet, eh, dat jullie tot vanmiddag nog hebben gewerkt. Als je dan nu even dat half uurtje afstand kon nemen en kon kijken wat het is geworden. Wat doet het dan vooral voor jou? Ja, dat ja, had je dat niet verwacht. Heel is een hele vroege he. vraag. Hè, ja, te vroeg? Te vroeg. Dan ronden we daar ik straks mee Ik denk dat dat af. eigenlijk uh, beter is. Een vraag is aan Christophe. Oh, Oké, okay. hij speelt de vraag over naar familie, zeiden ze vroeger. Wat doet het met jou als je het nu ziet, het resultaat? Want je hebt ook uh, het begin meegemaakt. Ja, ik denk van, ik ben heel erg blij met dit resultaat. Waarom? Omdat het uh, precies goed is tussen raadselachtig en ontzettend veel vertellen. Ja, dat doen ja, die ik, foto's ook op zich al. Dat doen de ja. foto's zeker ook. Ja, kijk, uh, zeg maar, wij doen daar heel luchtig over. maar dit is Check wel even een bij de mevrouw of dit verstaanbaar is. Nee, dus je moet de microfoon in de richting, dus Zo, is voilà. dat beter? Is ja. Is dat beter? Ja, goed. Uh, we doen er heel luchtig over, maar het is een hele serieuze tentoonstelling. Uh, Tom Nagels heeft het over dat concept Antwerpen. Natuurlijk gaat het over, ja, wat is de stad in de toekomst? Wat zijn steden, niet alleen Antwerpen in de toekomst? En wij wilden iets natuurlijk laten zien wat er niet is. Het is niet een tentoonstelling over gebouwen die er al zijn, of tenminste een architecturaal of een welkundig werk, wat er al is. Nee, het is eigenlijk een concept wat we alleen kunnen laten zien, je zou kunnen zeggen via extrapolatie. Uh, je, je laat gewoon dingen, je haalt dingen erbij die samen een beeld oproepen. En ergens is denk ik die uh, ja, retorische figuur van uh, mm. Jean Bernard, van, die, ja, van het stadion, of is het, uh, het nu gewoon een Fiat uh, fabriek, of is, zijn het de uh, muren van Diego, die. Uh, waar we de Schalmeijen nog moeten blazen om die in te laten storten. Maakt niet uit, maar in ieder geval is het zo dat uh, dat beeld heeft iets raadselachtigs en we hebben dat eigenlijk nodig als, als figuur om al die verschillende beelden een soort kader te geven mm. en uh, dat die gedragen worden. Mm -hmm. Vervolgens hebben wij natuurlijk erover nagedacht, ja hoe kun je nu zo'n stad laten zien? We hebben veertien thema's eigenlijk benoemd. Ja, veertien plus één moeten we zeggen, maar goed. Over dat ene straks nog. Ja. We waren eigenlijk met 13 begonnen en toen werd het 14. Ja. Nu is het 15. Maar het is een klein dispuut met. Ja, ja, nee, hij heeft 15 toegevoegd, is, denk ik. Maar. Zoiets noem je voortschrijdend inzicht. Nee, maar uh, nee, het, het ging ons werkelijk om, om ook te laten zien hoe is het wonen mogelijk in een stad, buiten stad. Hmm. Is, wat is het centrum, inderdaad? We hebben het net gehad over er is geen centrum, er is geen café misschien nog niet eens meer een bakker en uh, Rob zei net uh, uh, toen wij luisterden van ja vroeger hadden die al die wijken al die uh, uh, uh, buitengebieden van Antwerpen een deftige markt ja. Um, ja ik dacht dat er nog altijd een tram is die naar de deur de melkmarkt gaat hè. ja ik, volgens mij kan je daar geen markt, melk meer kopen op die markt maar uh, dat dus is een de... van uw punten denk ik meteen hè? Dat, dat u, dat u um, ja, die markten daarom niet, maar goed ook de winkelcentra, dat u, dat u wil dat die, dat die lokale bevolking daar weer dingen kan gaan kopen en dat dat ook leeft? Ja, ja absoluut. Um, je moet, en dat, is, dat is het mooie aan het verhaal van, uh, van Tom, uh, de lachende traan die uh, tentoonspreidt over de manier waarop dat je voelt dat je leeft in die stad, um, het is ook logisch dat dat, dat voor iedereen anders is dat je een heel diverse stad uh, moet hebben, voor iedereen mag dat ook anders zijn. Maar je wenst wel een gevoel van, ja, van eenheid op een of andere manier te krijgen in die stad. En dat is wat we met Labo 20 wensen te doen, dat is dat je die twintigste eeuwse gordel betrekt bij, uh, bij dat stedelijke leven en dat je daar de mogelijkheden ook creëert om, uh, om als gezin, uh, ik ben zelf een uh, vader van vier, ik heb uh, kinderen van universiteit tot en met uh, de kleuterschool, dat betekent niet enkel universiteit en kleuterschool, maar dat betekent ook uh, sportclub en gymhal. Dat betekent uh, verschillende activiteiten, noem maar op. Um, dat moet allemaal mogelijk zijn binnen een normaal parcours. Mm. En dat is wat we naartoe willen, dat is dat, die, uh, dat, dat nieuwe stedelijke weefsel, dat dat die mix aanbiedt, waar uh, die stedeling, die heel vaak, wanneer hij 30, 35 is, de stad verlaat, dat hij eigenlijk ervoor kiest om in die stad te blijven, omdat hij daar eigenlijk een breed palet, een brede waaier heeft aan mogelijkheden die heel aangenaam zijn, die mooi ingevuld zijn en die eigenlijk ook een stukje voldoen aan zijn waarden, aan, aan zijn, zijn activiteitenpalet. En als je daar dan bovenover als je dat kan realiseren, dan creëer je door een goede mix dat dat, dat, dat een, een bruisend geheel kan worden dan kun je daar ook terug winkels hebben. Ja. En dan kun je daar ook die buurtwinkel hebben waar je met heel veel plezier naartoe gaat. Dan moet je die auto niet nemen om naar de koler of uh, weet ik veel wat te rijden. Maar dan kan dat terugleven. Vandaag is dat weefsel is, is, is bijna uiteengevallen. De politicus heeft de luidste microfoon gekregen. Hè? Dat is vreemd. Dus het of heb ik, zijn, ik gewoon de het luidste is, nee, nee, stem. Zeg, wat, uh, Ik wil, nee, zeg, uh, ik wil nog, nog één element uit wat Tom, daarnet, hij zit hier op de eerste rij, vandaar dat we altijd naar hem verwijzen, uh, Daarnet heeft gezegd, uh, Michel, um, er is geen samenhang. En hier wordt nu al een paar keer gezegd, ja, dat moet uh, bij de stad worden. Kan dat? Is, dat? is dat realistisch dat uh, de deurnegemnaars uh, zich Antwerpenaars voelen? Moet dat? Ik weet niet of het per se bij... Antwerpen moet horen in de zin van dat het een verhaal is wat in het, in het centrum moet beginnen en dan in soort uh, jaringen uh, uitdijnen en nu moet die stad dan maar eens nog een, een soort jaring uh, mm -hmm. erbij krijgen. Ik, ik uh, zelf geloof nogal in een soort verstedelijking ter plaatse. Dus een verstedelijking ter plaatse? Uh, dat bedoel ik mee dat, dat er een soort, uh, jij zei net van er zijn zo, uh, eigenlijk ligt daar alles, maar het lijkt er uh, zo ongeveer goed uh, lukraak uh, in, uh, ingesmeten. Um, maar het feit dat alles er al ligt, dat wil ook zeggen dat ze eigenlijk misschien wel op de drempel staan om, om stad te worden. Zo soort, uh, het is nu een soort premature stad, die, die wacht om, uh, om een soort volgende, volgende stap te zetten. En gaat dat dan over absolute samenhang? Dat denk ik eigenlijk niet. Maar het gaat wel over het feit dat daar um, um, ja, een, soort, een stuk soort uh, kwaliteit bij moet, maar ook een soort, soort gebruikskwaliteit. In de zin van. Um, dat alles wat daar is en dan wel op een of andere manier bereikbaar is als je door een of andere canyon uh, heen gevrongen hebt, dat dat een veel grotere vanzelfsprekendheid krijgt mm. en dat dat eigenlijk veel meer op elkaar uh, betrokken is en een stuk geïntensiveerd wordt. Um, ik denk dat we ergens een soort uh, in, in, een, in een afterthought een soort zin toegevoegd hebben van het, ga, uh, het gaat niet om um, ruimtelijke verdichting in de zin van meer dingen, maar het gaat om de verdichting van de betekenis. Dus dat daar eigenlijk een soort laag moet bij komen en dat dat uh, meer bij elkaar komt. Ik zeg dit ook in een boutade van de stad begint op het moment dat er niet uh, overal wel een bakker is, maar dat je kunt kiezen tussen twee bakkers. En dat er een soort veelheid van dingen eigenlijk ontstaat uh, die net de, de, de typische kwaliteit van een stad uitmaakt, dat daar mogelijkheden nee. zijn. Dat daar, en we moeten in die zin vooral meer stad maken, nee. meer ruimte creëren. U zei daarnet net, denk ik, ja, het, het gaat niet alleen over Antwerpen. Het is natuurlijk, um, het zijn zeer Antwerpen. Het is Antwerpen. Uh, labo ja, 20 dat... is Antwerpen, maar waarom moest het in een uh, Europese context gesitueerd worden? Waarom zijn zoveel referenties um, uit andere landen? Er zijn twee dingen. Enerzijds is het inderdaad zo dat uh, wij natuurlijk vanuit de situatie Antwerpen uh, vertrokken zijn, in die zin dat er gewoon een labo 20 is. Ja. Uh, dat dat een ant, uh, initiatief van de stad Antwerpen is om zich in feite opnieuw uit te vinden, of een deel van de stad opnieuw uit te vinden. Anderzijds uh, is het zo dat het fenomeen wat dan 20-ste uh, gordel heet in Antwerpen, en, en omdat het niet pekt hebben we er gewoon een aantal naam voor verzonnen, dat is de mm -hmm. stad buiten de stad. Uh, er zijn heel veel steden die eigenlijk op dit moment met soortgelijke ontwikkelingen ja. zitten. Heel veel steden, ook van de schaal van Antwerpen, dat wil zeggen tussen een half miljoen en een miljoen inwoners. Ook veel grotere steden. Londen is ook bezig met een soort in- en uitbreiding. Dus met andere woorden, we hebben hier toch een uh, fenomeen te pakken wat, wat veel steden betreft. Betre uh, uh, want er zijn heel veel steden die groeien. Er zijn ook heel veel steden die, waar toch in ieder geval het, de vraag naar woningen gaat groeien. Zelfs al blijft het... Uh, het uh, bevolkingsaantal hetzelfde, want de mensen die je wilt houden, dat zijn mensen die vaak iets brede, groter willen wonen. Dus dat is een algemeen probleem of een algemene ontwikkeling, Eén. En de ander is, wij kunnen eigenlijk, zeg maar, wat het dan zou kunnen zien zijn in de toekomst, vooral laten zien door referenties terug in de tijd ja. en van elders. Ja, want terug in de tijd, we hoeven er niet zo heel dramatisch over te doen. Het is wel al gebeurd en soms bijna stoemelings en met heel veel succes. Ja iets wat, wat denk ik over de verschillende lagen van de tentoonstelling heen is, is dat we een soort beeld van een ontspannen stad willen, willen scheppen. Eigenlijk. Een ontspannen stad in de zin dat ze ruimtelijk meer ontspannen is als, als conditie. Er is, uh, zijn bredere straten, bredere laden, meer groen, uh, meer open ruimte. Maar misschien ook een ontspannen aanpak. In die zin, een van de conclusies, denk ik, ook uit, uit Labo 20. is. Het is heel erg begonnen met de vraag van, kun je daar die 100.000 mensen kwijt? En ruimtelijk, ja, eigenlijk is daar gewoon de ruimte om... Er zijn heel veel uh, plaats heel extra, daar, is, daar is de plaats. De vraag is alleen van, wat levert dat op? En, en hoe, uh, hoe kunnen we dat traject afleggen? En dan is er eigenlijk, denk ik, uh, een soort ontspannen houding nodig waarbij je ook, ook kunt om je heen kijken naar, naar plekken in het verleden, naar andere plekken waar je eigenlijk ziet dat die soort stap van een soort voorstedelijkheid naar een soort volwassener stedelijkheid, dat dat ja, een cyclisch proces is. Om de zoveel tijd heb je eigenlijk al een soort voorstedelijke condities gehad die, waar een soort laag overheen uh, gegaan is en die daar beter ja. van geworden zijn. En dat zijn die plekken dus die we naar voren uh, willen veel halen. veel voorbeelden eigenlijk. uit, hè? U zit te knikken? Ja, wat heel goed is, dat is dat we... Hij staat stiller. Fantastisch. Nee, maar dat is goed. Is dat is veel aangenamer. Nee, wat, wat, wat, het is een uniek moment. omdat we uh, er zijn op dit moment, als je, als je kijkt naar die, uh, naar die groei in de stad, dan is het zo dat we de komende jaren, met wat er uh, nu gepland is, dat we echt nog wel eventjes verder kunnen. Dus we hebben nu die tijd. Um, en wat dat betreft, dat ontspannen. Dat is niet enkel in de beeldvorming en hoe dat we dat willen doen. Maar het is ook dat we als stad, uh, we hebben een zekere sense of urgency om te zorgen dat we bijvoorbeeld bestemmingswijzingen enzovoort, dat we die goed voorbereiden. Uh, dat wel, maar tegelijkertijd moeten we ook uh, kunnen organisch dingen laten groeien. Uh, wat dat betreft, uh, een voorbeeld in het buitenland, uh, Eindhoven, Strijp S, waar uh, de volledige Philips zitten mm -hmm. um, organisch gegroeid is over de voorbije jaren en nog steeds zal groeien, uh, daar heeft uh, de, de, de Rijksoverheid in Nederland heeft er gewoon voor gezorgd dat um, die directe bestemmingswijziging, die directe druk van een, uh, van een bestemmingswijziging, dat die niet noodzakelijk was en dat je organisch een aantal dingen kon laten groeien, dat je tijdelijke invullingen kon maken zonder dat je meteen in een, in een soort ja. van keurslijf zat. Dat is dat ontspannen gevoel, hè? De, de ontspannen stad, en we laten mogelijkheden zien door deze tentoonstellingen, we laten um, inspireren en kijk, het is in het verleden al gebeurd, geen paniek. Anderzijds, het moet toch wel even gezegd, het is wel nu, hè? we moeten wel nu nadenken. Maar dat, het, toch is dat terugkijken heel erg belangrijk. Ik, laat zo zeggen, nee, ik neem het voorbeeld Groen, ja? de parken. Wij leven met een soort erfenis van de moderne stedenbouw. Een park is om uh, in te wandelen en misschien uh, te spelen en vooral heel gezond te wezen. Uh, dat, dat is natuurlijk gewoon een, een hele beperkte, uh, ja, beperkte interpretatie van een park. Wij laten nu gewoon een. 17e eeuws en 18e eeuws uh, entertainmentpark in Londen zien, Ze, uh, waar uh, ja, daar waren, daar waren concerten en daar, werden, uh, daar, wa daar werd gegeten en daar werd, uh, daar werd zich vermaakt en op een bepaald moment ging het ook een beetje natuurlijk een andere kant op. Ja, er moet uh, plaats zijn dus voor excentriciteit, lees hè? Dus ik dus ook dus he? Het ja. ook, uh, Ging altijd zoals de echte stad ook. Dat werd op pad moment. Eerst was het een tavern succes met de uh, Royal Family. En op een bepaald moment gaat er meer, gaan er gewoon meer de moeilijke takken van dezelfde familie naartoe. Mm. Uh, dat hoort bij de stad en dat hoort eigenlijk ook bij het uh, park en de natuur. In zekere zin is het terugkijken uh, in de geschiedenis, ge zet ook de blik open dat uh, de concepten van natuur en van openbaarheid en van uh, het particuliere en het, uh, uh, het uh, collectieve, dat dat gewoon anders kan dan we op dit moment gewoon ja. zijn om te doen. Maar goed, ik vang bot, want ik probeer echt, uh, zo, zo wat u in het Engels zegt, de sense of urgency. Ik ga dan bij u nog even proberen. Ja, maar wacht even, dat is, er is er wel sense <laughs> of urgency. Die is, ah, okay. uh, ja. die, is er, die is er best wel, maar dat heeft vooral, die sense of urgency heeft vooral te maken met uh, welke plekken ga je kiezen, hoe ga je dat doen. Ja. Die moeten we snel definiëren, daar zijn we ook volop mee bezig. Mm -hmm. als dat staat op basis van de uh, rijke studie die, uh, die gemaakt is. Ik denk ook, um, om nog even terug te grijpen naar wat Tom zei, ik denk uh, heel belangrijk wat we niet mogen overslaan dat is de link tussen die binnenstad en die buitenstad. Uh, met name die groene singel, uh, het, uh, het uitgekerfde beton dat, uh, dat ons scheidt bij wijze van spreken. Uh, dat mogen we niet toelaten, dat, die handschoen zullen wij als stad ook opnemen en ik denk dat we dat ook uh, met een zekere sense of urgency moeten doen, wat mogelijk is, zullen we doen. Um, om, om dat gevoel te gaan creëren. Dat zijn stappen die je niet mag overslaan, mm. omdat je um, het gevoel moet hebben dat, dat, dat die stad ook, om het zo te zeggen, vernet is. Dat je gemakkelijk van de ene plek op de andere geraakt, en dat je daardoor ook die samenhorigheid van die stad, ondanks het feit dat daar diversiteit mag in zijn, ik denk dat dat ook moet, ik denk dat dat ook goed is, dat er, dat er verschillende, um, verschillende plekken zijn met een ander gevoel, maar dat je wel door een, een, een goed radarwerk, zowel op het gebied van um, openbaar vervoer als op het gebied van fiets enzovoort, dat dat wel die saamhorigheid ja. heeft. Wat moet de stad dan doen, Michiel? Het is het moment, hè. Het <laughs> <Ik> zit hier. <laughs> ik, denk, ja. ik denk dat de... Goed doen, ja, de stad, nee, dat is misschien nog het belangrijkste. Ik denk dat de stad moet voortdoen. Dus in die zin van, van dat, dat ze eigenlijk wat ze in gang gezet heeft met, met uh, Label 20, dat ze dat uh, moet vasthouden. Dus ik heb er al een andere keer denk ik, over gezegd van het is, uh, we zijn begonnen. Dus we zijn eigenlijk uh -huh. begonnen aan, um, aan een soort uh, nieuwe ronde stadsvernieuwing, aan de vernieuwing van de stadsvernieuwing, in een, in een context die, die minder vertrouwd is. Um, ik denk dat in zo'n omstandigheden dat je dat niet moet uh, je fixeren en doen alsof je perfect weet wat dat, hoe dat allemaal gaat lopen. Maar mm -hmm. dan moet je uh, gericht experimenteren. En experimenteren dat, dat betekent ook op een soort gecontroleerde manier. Dus niet ja. uh, zomaar eender wat doen. En bovendien um, is het al aan de gang. Hm? En bovendien is, is het al aan de bovendien gang. Bovendien is het al aan de gang. Want dus ik denk dat het ontspannen het mag zeker niet de bedoeling zijn om dat op te vatten als een soort uh, vrijblijvendheid. Van, uh, wow, het komt wel goed. Um, het gaat er eigenlijk over van dat eigenlijk heel veel van die verdichting... Um, dat die eigenlijk al aan de gang is. Uh, veel van de verdichting gebeurt ook onder de radar. Het gaat over uh, het uh, opdelen van bestaande woningen, het intensiever bewonen van bestaande woningen. Een heel kleinschalige verdichting waarbij een aantal panden uh, worden gewisseld voor, uh, voor een appartementsgebouw. Uh, en als we dat niet opvolgen, dan gaan we daarmee uh, zwaar in de problemen komen. Want dat gaat druk zetten op bestaande stedelijke structuur. Dat consumeert eigenlijk alleen maar wat er al uh, is. En dus de vraag die we moeten stellen is van als die verdichting dan plaatsvindt, uh, die we ook kunnen versnellen of makkelijker laten uh, plaatsvinden op een aantal punten, van uh, hoe gaan we daarmee omgaan? Wat soort kader gaan we creëren, zodat dat dat niet uh, alleen maar de, de makkelijkste ontwikkelde delen uh, de ontwik de makkelijkste hmm. eruit pakt, maar dat er een soort korven gemaakt worden waarin er eigenlijk een, een ja, in die korf interessante relaties gemaakt kan worden en geïnvesteerd in die, in, in die stad. En dat gaan we moeten organiseren, dat gaat niet vanzelf gaan. Dat was het gevoel van hoogdringendheid waar ik het over had. We gaan het moeten organiseren, het zal niet vanzelf gaan. Zeker gaat het niet vanzelf. Uh, er werd ook al eerder gezegd van we zitten op een krantenmoment. Dat kantelmoment bestaat ook uit het feit dat we een nieuw instrumentarium moeten ontwikkelen. Uh, het is niet dezelfde, hetzelfde instrumentarium als in de binnenstadswijk of in de, in de oude stadsvernieuwingswijk. Uh, de modellen van een stad moeten veranderen. Uh, de debatten onder uh, steenbouwkundigen zijn heel veel gegaan over het verschil tussen de compacte stad en de open stad. En wij stellen vast: de stad buiten de stad is alle twee. En nog vier andere dingen ook. Dat is eigenlijk een grote kwaliteit. Uh, dus met andere woorden: is het nieuw uh, instrumentarium, zowel voor het ontwerpen. Als, dat was ook een, uh, natuurlijk een onderdeel van de uh, Labo 20... voor een deel ook financieringsscenario's. Uh, uh, uh, uh, in zekere zin van hoe kan je dat tot een stad van de burgersamenleving maken? Ja. Hoe kunnen mensen zich actief ook uh, inzetten voor hun eigen wijk? Dus uh, ontwerpen en eigenlijk organiseren van de verandering... is onderdeel van uh, de uitdaging. En wat we proberen is in zekere zin... Uh, Heel veel voor, uh, voorbeelden aanreiken wat dat zou kunnen produceren ja. en hoe het zou kunnen gaan. En aan uw kant, flexibiliteit en regelgeving, ook dat moet misschien een beetje veranderen. Ja, absoluut, zoals ik daarnet zei, met, uh, op, op, zeker op het gebied van, van bestemmingswijzigingen met, uh, met, ja. met, met de projecten waar we nu mee, uh, mee aan de slag gaan, gaan uh, denk ik dat een, uh, een, een vorm van organische groei dat, die, uh, dat die zeker en vast mag uh, meegenomen mag hm. worden. Toen we daar uitzonderingsregels op, uh, op kunnen uh, laten toepassen. Um, tegelijkertijd, het komt niet vanzelf. Onze organisatie hebben we op voor, uh, voor een groot stuk ook al toegespitst op dit soort projecten. Uh, waardoor we uh, het, het vastgoedbedrijf en onze planningcel hebben voor een groot stuk samengebracht in het vooruitzicht van, van dit soort projecten. We gaan, als stad gaan we veel meer betrokken worden bij vastgoed. Ik absoluut. Ab voor, u, voor, u, voor u alles. Rob, voor u Rob, alles. Het is, is Wat nooit is uw naam mevrouw? We hebben, we hebben die organisatie aangepast. We gaan, we gaan meer uh, naar, uh, naar ja, moeten meegaan in, in vastgoedoperaties. Omwille van het feit dat um, de, met beperkte middelen zullen we ook die diensten moeten aanbieden. Dus uh, dat, wordt een, uh, dat ja. wordt een belangrijke uitdaging. PPS-structuren zullen, uh, zullen hierbij uh, komen kijken, publiek-private samenwerkingen, Publiek ja. samenwerkingen zullen hierbij komen kijken. Dus dat betekent dat je een ander instrumentarium inderdaad zal hebben, uh, veel is al voor handen, maar een aantal dingen zullen we zeker en vast ook nog met de Vlaamse regering moeten uh, ja. bekijken. Nu, het belangrijk lijkt mij ook nog wel, en dat is toch ook het opzet van deze tentoonstelling, dat dit, uh, ik zal het met een term uit de politiek proberen te benoemen, dat we dit naar de burger toe. Uh, Brengen. Dat dit niet uh, denkwerk onder elkaar blijft, maar dat alle mensen hier kunnen komen kijken en uh, dit kunnen begrijpen. Het is een, een stap naar buiten toch deze tentoonstelling van het hele ontwerpend onderzoek. Ja, ik denk van mij betreft absoluut. Kijk, uh, ik vind dat een tentoonstelling over architectuur natuurlijk altijd iets maken moet hebben of zichtbaar moet zijn, begrijpelijk moet zijn voor niet alleen voor de expert. En deze tentoonstelling helemaal, want die gaat tenslotte over de toekomst van deze en nog heel veel andere steden. Maar zeker in Antwerpen is die lokale inbedding bijzonder sterk. Uh, wat uh, Michiel ook laat zien is dat het natuurlijk een tentoonstelling is die zich eigenlijk inschrijft in de geschiedenis van een reeks tentoonstellingen altijd over de toekomst van deze stad. Mm. is ook dit. Uh, en Michiel vond dan uit dat uh, Renaat Braam, uh, bij, bij de ingang van een van die tentoonstellingen een bord had opgehangen van dit gaat u aan. Nu, dat is eigenlijk ook zeg maar onze houding. Ja, een uh, architectuurinstituut is ook ergens wel een, uh, nou, een prop prop prop propagandamachine. Eigenlijk is dat hele grote ding één propaganda machine. Het is propaganda een propagandamachine, machine, machine. het is geen dialoogmachine, het is een propagandamachine. Nee, dialoog en propaganda is soms hetzelfde. Um, <lacht> althans, <lacht> ja. Uh, nee, maar niet. Wat belangrijk is, is dat we uh, natuurlijk ontzettend zoeken naar een vorm om iets wat misschien nu nog voor heel veel mensen abstract is, concreet te maken. Ja. En uh, daar moet, moet, moet jullie over oordelen of dat gelukt is. Maar uh, we hebben aan de ene kant zeg maar, een aantal projecten, die zijn denkoefeningen. Die zijn heel interessant. Dat zijn projecten voor, uh, voor Antwerpen in het kader van NABO 20. Die zijn nog niet projecten die morgen uitgevoerd worden, geen van alle eigenlijk, maar die zijn ook wel, hebben ze iets concreets. Het gaat over een tram die uh, zeg maar de, de wijken met elkaar verbindt of uh, financieringsmodellen voor uh, optoppingen op uh, bestaande bebouwing. Dat hebben we enerzijds. Anderzijds hebben we gewoon heel veel vrij concrete uh, referenties, beelden waar je ook iets kan, kan voorstellen en waar je ja, fantasie ook door getriggerd wordt. En natuurlijk gaat, zoeken we met die vorm inderdaad het gesprek met zowel de vakmensen als de burger. Of de, uh, de, wat mij betreft moet nu echt elke middelbare schoolklas van Antwerpen hier komen kijken de komende maanden. Het is een mooi doel. Absoluut. En het is ook zo dat uh, in, de, in de aanloop naar, naar, het, uh, naar het eindwerk uh, Labo 20, zijn, uh, zijn ook in de stad tafels georganiseerd hm. geweest om, uh, om mensen samen te brengen om, om na te denken over, over hun buurt. Uh, wat wij ook als uh, stadsbestuur, um, uh, ondanks het feit dat het onze bevoegdheid is, hebben we de districten heel nauw betrokken om, uh, om die bal eigenlijk terug bij hen te leggen. Uh, zij hebben het gevoel, ze zitten dichter bij die, uh, bij die markt, als het ware. Um, dichter bij dat marktplein dat het zou moeten zijn. Um, om, om hen daar ook in te prikkelen en om ervoor te zorgen dat ze er ook mee over nadenken samen met, met hun buurten. En dat zou een, een, een, een mooie conclusie mm. kunnen zijn van, uh, van, van deze, deze tentoonstelling, dat ze daar de tijd voor nemen om eens te komen kijken, om daarna verder uh, te beginnen nadenken. Ja, dat is het doel dat het en bouwwerk midden in de maatschappij staat? Um, ja, absoluut. Want ik, allee, van de, de reden waarom we zo sterk op beeld ingezet hebben is dat het echt gaat ook over, over een, een kantelend landschap. Het is een soort andere uh, omgeving die eigenlijk aan het ontstaan is die onze, onder onze ogen uh, verandert. We dachten dat we wisten wat dat was, eigenlijk, die buitenwijk. Dat heeft uh, Tom ook heel mooi beschreven. Wie dat daarbij hoort, welk soort mensen daar uh, wonen, welk soort idealen dat dat eigenlijk ver, uh, vertegenwoordigt. En dat is gewoon heel snel aan het veranderen. En dat is ook het moment dat je daar iets mee moet mee willen. Dus dan moet je eigenlijk hmm. nadenken van, uh, wa, wat, wat, wat kan dat worden op het moment dat het dan verandert? En dat kun je niet op die plek zelf vinden. Hmm. En dan moet je, dat is een soort poging om dan heel snel de kortsluiting te maken van, is het dan dat? Is het dan aan dat soort uh, woningen dat we moeten denken? Is het dan... Uh, als we dan niet meer allemaal op een kavel gaan wonen, gaan we dan rond een hof wonen? Of gaan we dan in een begeinoffachtige omgeving terechtkomen? Of moeten we dan allemaal in een toren zitten? Mm -hmm. Of is het dan in een ander soort appartementsgebouw waar meer collectieve ruimte in zit? En dus is een soort poging om, om die kortsluiting gewoon te maken, uh, om, om een ander soort eikpunten te krijgen mm -hmm. over wat die plekken zouden kunnen zijn. Misschien nog aan toevoegen dat, dat we het als, als stad Antwerpen, dat we het ook als onze bijna verplichting zien. Om, uh, om dat soort experimenten, om dat hier te doen. We hebben, uh, we hebben de kwantiteit, uh, we hebben uh, een zeer brede organisatie die dat ook kan dragen. Uh, je hebt voldoende volume, dus je kan dat, je kan dat uittesten. Uh, vandaar dat we ook met alternatieve woonvormen enzovoort bezig zijn, om dit allemaal in elkaar gepast te krijgen. En ik vind ook dat wij als stad dat voortouw moeten nemen, om, uh, om andere steden en gemeenten uh, achteraf die expertise ook te kunnen aanreiken. Ja. We gaan de verbeelding laten werken, denk ik, op alle vlakken. Jean Bernard, waar moeten we beginnen als we binnenkomen? Want het is, het is lineair, hè? we mogen niet kiezen. Oh, nee. uh, het is een, een dwingend parcours, maar zonder propaganda te willen uh, <lacht> uh, uh, maken eigenlijk. Uh. Dus uh, nee, we, we beginnen waar we aan blijven haken, denk ik. En het is een, een, ik denk een, een, opgezet als een fysiek parcours, dus we kunnen inzoomen en uitzoomen, zowel uh, mentaal als fysiek. Ik gaan we zo meteen aan beginnen, maar ik geef graag toch nog even het woord aan jou, want hier moeten, moeten met plezier, denk ik, een paar mensen bedankt worden. Ja, en daar moeten heel veel mensen bedankt worden en dat zijn er zoveel dat ik eigenlijk een, als het goed is, komt er een dia met heel veel namen. Uh, dit Je is kent een, ze niet uit het hoofd. Ik, ik ken ze wel uit het hoofd, maar dat zijn er zoveel dat ik nog, nog, nog een uur verder ga. Uh, als ik dat doe. Nee, dit is een tentoonstelling die uh, een bijzondere samenwerking was. Samenwerking natuurlijk met de stad Antwerpen voor Labo 20. Uh, dat verhaal is al uh, inmiddels bijna vier jaar oud, denk ik, met de voorgeschiedenis. Uh, Christian Boret uh, overgenomen of uh, uh, verder gezet door uh, Michiel de Hanen. Um, dus dat is eigenlijk een groot gesprek wat gaande is al enkele jaren. Uh, de stad Antwerpen heeft ons op allerlei manieren gesteund uh, in het maken van de tentoonstelling. Uh, vervolgens, dat is al ter sprake geweest, natuurlijk een ongelooflijke troep van mensen, een troep, een equipe van mensen van uh, Jean Bernard, uh, die hier werkelijk drie weken, ik denk dag en nacht, gewerkt hebben. Um, uh, plus de mensen van de Singel, die eigenlijk elke keer weer wonderen verrichten. Uh, plus uh, al mijn collega's in het uh, VAI die ook altijd wonderen verrichten um, en nog heel veel meer mensen en uh, vervolgens ook nog natuurlijk iedereen die aan de uh, presentatie vanavond heeft meegewerkt inclusief Jules Wab, uh, Henry van der Velde, Prepa Fabricius, Florence Nol, Anne Jacobsen, Op Driepoten en Willy van der Meren. We gaan een glas drinken en kijken naar de tentoonstelling. Dank je wel.